Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim is aangevallen met een drone. Op beelden op sociale media is te zien dat de drone langs vliegt en dat er een rookpluim boven het gebouw hangt. De gouverneur van Sebastopol zegt dat het onbemande toestel nog onder vuur is genomen met lichte wapens. Het vloog uiteindelijk door het dak, niemand raakte gewond. De drone kwam zo goed als zeker uit Oekraïne. Drie weken geleden landde een drone in de tuin van het hoofdkwartier. De viering van de marinedag van de Zwarte Zeevloot werd toen afgelast. De overheidsfinanciën in Griekenland staan niet langer onder streng toezicht van Brussel. Na twaalf jaar is er vandaag een eind aan gekomen. Zoals de Europese Commissie kan Athene nu zelf af. Griekenland werd vanwege de economische crisis jarenlang door Europa en het IMF financieel op de been gehouden. Afspraak was dat de Grieken de economie flink zouden hervormen en dat werd streng gecontroleerd. De Griekse economie is nog altijd fors kleiner dan voor de crisis. In Den Haag wordt de moord op de gebroeders de Wit herdacht. Vandaag, 350 jaar geleden, werden raadspensionaris Johan de Wit en zijn broer Cornelis... door een oranjegezinde menigte gevangen genomen, gemarteld en vermoord. Om 12 uur houdt burgemeester Van Zanden een toespraak op de plaats. En er is een nagespeelde discussie tussen Johan de Wit en Willem III. En ook zijn er in Den Haag historische rondwandelingen. Bij een aanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De aanval begon gisteren en volgens een Somalische site zijn de terroristen nog altijd in het hotel. De aanslag is opgeëist door de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Het weer nog, zon en stapelwolken, bijna overal droog. En het is 21 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken. En ook dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N230 Maarsen Utrecht bij Utrecht Overvecht is de verdraging nog 50 minuten. Het heeft te maken met enkele wegafsluitingen vanwege de Ronde van Spanje daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. CSM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Zon. Zee, strand, Een ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM. Goeiemorgen Zandvoort. We'll be Terug bij goedemorgen. Antwoord in het tweede uur. We gaan praten met Nancy Wessels. Uh, Papendal aan zee wordt vertraagd. Daarna Yves Berensen over het optreden uh, van Yves en zijn friends op 27 augustus. En als laatste praten wij met Brigitte van Eigen van het Wapen. Want daar is vanavond ook een heel groot festijn. Uh, als het goed is, Nancy Wessels al aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, die prijsvraag die uitgeschreven was in het begin van het jaar... die past nu ineens niet meer in het coalitieakkoord. Uh, wat vind je daarvan? Ben je ervan geschrokken? Ja, ik ben daar, nou, wij zijn er allemaal eigenlijk heel erg uh, van geschrokken. Uh, zeker omdat het een heel lang traject is geweest om het in deze vorm te gieten... waarin uh, alle plussen en minnen vanuit de gemeente en de raad goed zijn afgewogen... ...en men daar uiteindelijk mee is ingestemd. Dat is een traject de al zee wat, wat al vanaf 2018 loopt. Dus daar is wel goed over nagedacht hoe ze dat willen aanvliegen. En uh, waarom we er al vooral van schrikken... ...omdat uh, ja, er geen consistentie is in het beleid vanuit de gemeente. En dat doet zeer. En dan spreek ik eigenlijk ook een beetje vanzelf als bewoner en watersporter... Uh, ...dat er heel veel mensen daarin teleurgesteld zijn... ...omdat er ja, sport op handen gedragen... Uh, zou worden door de gemeente, maar uh, in dit ook op, uh, op zich wordt daar eigenlijk helemaal uh, geen aandacht aan besteed. Dus aan heel veel mensen, zijn heel erg teleurgesteld. Maar die uh, de, dat paardmodel zelf, dat loopt inderdaad al al heel lang. Nou, dat zijn jullie uh, wel een beetje de voorlopers van, uh, van watersport nou, in Zandvoort. Nou, wij, hebben, wij zijn ooit benaderd door de gemeente om na <tus> te denken om uh, binnen de sportpool en deursportlocatie hoe we eventueel uh, een, een concept van Papadro Zee zouden kunnen maken. Dus mm -hmm. dat, wij hebben daar ook een heel plan voor geschreven. Dat komt helemaal uit onze koker. Wat uh, zowel gemeente als provincie heeft omarmd. Dat zegt vanuit dat heeft Zandvoort echt nodig. Ook voor de watersporters dus die continu groeien. In corona is het alleen nog maar meer toegenomen. Dus het is eigenlijk een heel gezamenlijk plan al die jaren geweest. En door corona is het wat opgeschoven... En... Ja, uiteindelijk hebben we gezegd van nou ja, het wordt niet gegund aan de spot. We willen toch dat het een soort van uh, prijsvraag wordt dat er uh, uh, meer mensen, ook al zijn er geen andere watersportcentrums in Zandvoort, mee kunnen dingen. Nou goed, dat is een plan, daar is goed over nagedacht. Dus, ja. nou, vind je het ja, dat... dan niet gek dat uh, als jullie dat allemaal voorwerken, zo'n heel uh, watersportplan, dat er dan toch nog een prijsvraag komt? Ja, tuurlijk. Daar waren we ook helemaal niet uh, blij mee. Maar op het moment dat de gemeente vindt dat dat zo moet. En om, hè, omdat uh, andere mensen dat op gelijke kansen moeten zijn. Ja, hebben wij gezegd, prima. Uh, belangrijk is in Zandvoort dat het allerbeste watersport, topsportcentrum daar komt. Mm -hmm. um, laten we dat als, als insteek <coughs> nemen. Weet je? Ik wil helemaal niet richting de spot praten. Maar vooral voor uh, watersport, binnen Zandvoort en omgeving. Maar ja, de, de gemeente die praten wel met de spot. In, in, het, uh, in het voortraject? In het voortraject wel. Maar goed, uh, alle kennis en expertise zit natuurlijk ook bij ons. Ja, maar dan... ik begrijp ook dat, men een soort van, uh, dat, dat, dat ze uiteindelijk hebben besloten tot een prijsvraag. Mm -hmm. Ja, daar hebben we ons dan maar bij neer te leggen als dat de procedure is. Daar ja, hebben goed. we heel lang over nagedacht. Die, uh, die prijsvraag die is uiteindelijk uh, gekomen met een met krappe meerderheid. Maar goed, hij, hij kwam er. Uh, heb je het idee dat er veel mensen al ingeschreven hadden? Wat zegt u? Heb je het idee dat veel mensen al ingeschreven hadden voor die prijsvraag? Nou ja, op dat moment kon, hè, er kon pas ingeschreven worden toen die prijsvraag er was. En ik mm -hmm. ben niet de. dat mag de gemeente niet zeggen. Uh, of daar uh, andere inschrijvingen ook zijn. Wij zijn in ieder geval, in ieder geval blij uh, dat het er eindelijk was. En zijn natuurlijk al met de architecten, plannen, tofsporters. Uh, wij zijn al heel ver met het plan om, om, om in te dienen. Ja, en nu komt dit. Dus ja, het doet heel erg zeer dat, we, dat het überhaupt kan. Dat als er wisseling is van, een, uh, van wethouders en een raad, dat ze zo'n zwamberbeleid aanhouden. Ik, weet nou, dat ja, het, het, en ik denk dat het niet alleen op dit gebied is, maar dat het ook aangeeft uh, uh, hoe gemeente Zandvoerders in staat. Ja, de, uh, de, de plannen van de vorige raad en het vorige college worden aan de kant geschoven en we gaan nou wat nieuws verzinnen. Ja. Die, die kant wil ja. je op. Ja, dat is toch best wel vreemd. Ja, maar die um, inschrijving... Of, of het opzetten van zo'n prijsvraag... Hè? Jij, uh, jullie zijn daarmee aan de slag gegaan. Nee, nee, nee, nee. Wij hebben ooit het plan geschreven... hoe wij denken dat Papendal aan zee... eruit zou moeten zien. Ja. De gemeente heeft de prijsvraag... Samen ja, dat, dat begrijp ik. Ik wil even hebben naar, die, uh, naar hebben het, wij niet... het, het verloop van die prijsvraag... Hè? want je, je, je doet eraan mee... omdat je zegt, ja, dan willen we toch uh, ook. Dus inmiddels... Heb jij, hebben jullie uh, kosten gemaakt aan architecten, tekeningen? Ja. Uh, ho ja. Hoe gaat dat? Nou, dat uh, vragen we aan ook af. Daar zit, uh, nou, ik wil niet zeggen ton in... maar daar zitten heel, heel, heel veel centjes zitten daar, uh, daar al in. En heb je daar al contact over gehad met de gemeente? Uh, nou ja, daar laat ik op dit moment even niet uh, over uit. We, we zijn aan het kijken wat we, wat we daarmee kunnen doen... maar hmm. we hopen gewoon dat de gemeente erover uh, nadenkt... Dat uh, ja, watersport, zandvoort en omgeving, echt behoefte heeft aan dit. Weet je, en dan praat ik helemaal niet vanuit de ondernemer, maar vanuit uh, de hele doelgroep. Ja, de, de, de sporters, die, die ja. hebben gewoon een plek nodig om te sporten. Ja, ja die, kant, die kant wil je op. We hebben gewoon, uh, weet je, we hebben 2000-3000 unieke handtekeningen opgehaald. van uh, ook alle topsporters, alle watersporters. Er is zoveel vraag naar. Dat weet de gemeente ook. Maar soms vraag ik me af of ze het weten. Nou ja, het gaat nu verder. Hè? Want het ging over bouwhoogtes. En het mag nou maar één, één vloer blijven. Hadden jullie plannen voor een dakterras? Nee, we hadden geen plannen voor een dakterras. Maar in de prijsvraag hebben ze gewoon aangegeven... binnen welke bouwrichtlijnen een ontwerp gemaakt mag worden. Ja. Dat is even door de gemeente. En op basis daarvan hebben wij een prachtig ontwerp gemaakt... Waar Zandvoort heel trots op zou kunnen zijn. Maar ze hebben nog niet eens de moeite genomen om daarna te kijken. Ze zijn niet eens geïnteresseerd. Dus ik weet niet op, op welk standpunt zij dit besluiten. Er zit ook niet een visie achter. En uh, ja, de vorige raad die er zat, de gemeente, hebben hier heel lang over nagedacht. Dus het is ook een beetje streen. Ja, nou in, in, uh, in, in de verklaringen staat uh, van, van de gemeente dat die prijsvraag nu opgeschort wordt. Omdat het niet strookt met het coalitieakkoord En dan gaat het over grote, breedte, hoogte en dakterras. Dus dat is een beetje uh, de, de, de achterliggende gedachte, moet ik dan zeggen. Nu gaan uh, ambtenaren onderzoeken hoe, hoe dat nu verder moet. En, en wat verwacht je daarvan? Nou, ik heb, uh, ik heb sowieso. Uh, <lacht> Als überhaupt dit soort zaken gebeuren, dan denk ik van ja, waar, uh, wat, wat, wat, wat is er voorgaande vier jaar aan gebeurd? Daar zitten toch ook uh, ambtenaren, <coughs> raadsleden, wethouders die alles goed overdacht hebben. Ze hebben er dus hier over nagedacht. Heel veel van uh, de mensen in de, in de gemeente zijn dezelfde. Waarom wordt dat dan nu aangepast? Ik wil eigenlijk... Het voelt bijna van... Uh, ze geven akkoord op iets. Er wordt geïnvesteerd en dan zeggen je... Ja, we gaan het toch anders doen. Dan ben je te laat. Nou ja, dan ligt, alles ligt weer stil. En het heeft een aantal mensen gewoon heel veel geld gekost. Ja, maar uh, nou ja, het voelt, ik vind het bijna misdadig als je zoiets doet. Ja, ja dat, zou, dat zou je zo kunnen uitleggen. Hé, hey, um... Ik heb het gevoel dat jullie wel optimistisch blijven. En als het verder gaat dat je daar wat mee wil. Nou, uh, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat Zandvoort, wat sport zo hoog heeft. In het Zandvoort-Coran stond nog uh, de sportpas aan de twee wethouders buiten de achtergrond. Wij ondersteunen sport. Mm -hmm. Iedereen wil de Red Bull Mega Loop waar wij de, de hoofdorganisator zijn al zoveel jaar. Alles willen ze pushen. Dus ze willen wel de mooie dingen die we doen. Maar ze willen niks geven. En heel watersportminnend. Zand wordt in de omgeving, wacht op dat vaste parfum. Want winters is er ook veel actie op het water. We ja, dan, hebben... staan ze, dan staan ze op die, op die betonnen tegels bij jullie. Want, ja. want ze komen wel. Toezicht, er is niks. Weet je, er is gewoon behoefte aan. En dat weten ze ook. Als je dit nu zo uh, leest en, en, uh, en, en meemaakt, hè? Ja. denk je dan niet dat je, dat je met een politieke partij moet gaan praten of zo? Van jongens, hoe kan dit allemaal? Nou, dat, dat gaat ook gebeuren. En, maar we hebben in het voorgaande traject hebben we alle politieke partijen gesproken. We hebben ze allemaal een rondleiding gegeven bij ons op de spot. Wat er gebeurt met kinderen, met gehandicapten surfen. Met het, alles wat wij doen. We hebben ze helemaal meegenomen in het verhaal. Om ook duidelijk op locatie te laten zien wat houdt het nou in. Want achter je bureau weet je dat niet. Nee. En uh, ja, nu zitten er andere mensen. Ja, die doen de oogklep op en die denken dat ze het... Uh, ja, beginnen ze weer opnieuw. Maar ik denk dat je zo kan je als gemeente nooit doorbouwen. Weet je, dus daar heb ik er niet heel veel vertrouwen in. Maar ik hoop wel dat ze mee aan alle sporters denken en watersporters die daar behoefte aan hebben. En nou. wij bouwen dat graag. Er zijn middelen, er zijn ideeën en er zit zoveel expertise, 23 jaar expertise op het gebied. Ja. En het ligt dat er een andere inschrijver wordt. Hè? Dus uh, laat ik dat uh, laat de beste winnen. Uh, dat is het best voor Zandvoort. Ja, er ]aisama. moet dus gewoon een mooie. Die komen, je bent zeer teleurgesteld in, uh, in, in het Zandvoortse raad en college uh, gedoe. Ik hoop dat jullie uh, een, een gesprek kunnen krijgen met, uh, met de wethouder ja, het en zijn ambtenaren. Wij staan er positief in en wij willen dat heel graag ook voor Zandvoort uh, doen. Het is zeker van mij, ik heb het zo lang eraan, aan gebouwd. <t oluyor> Uh, als oude eigenaar dat zou echt voor iedereen en de hele community gewoon zo ontzettend mooi zijn als dat er zou komen. Uh, ik hoop dat de gemeente dat ook echt ziet. En, uh, uh, en dat ze ook geloof hebben in hun voorgaande collega's, dat die daar echt goed en lang over nagedacht hebben. Om dat omdat voor elkaar te uh, boksen. Dus ja, dat vind ik... Uh, ja, ik, ja, je bent zoals altijd erg optimistisch over de watersporters. En watersport moet naar Zandvoort. En, en inderdaad mogen ja. de beste winnen. Maar de expertise zit toch wel bij jullie. Dus ik hoop ook dat de gemeente met jullie uh, in conclave gaat. Um, ik weet ik niet precies wanneer er nu wat besloten wordt. Maar ik hoop voor jullie dat het uh, snel kan. Want jullie hebben je plannen klaar. En dan, uh, ja. dan kan er wat gebeuren. Ja, ik hoop het vooral voor alle sporters. En de bewoners ja. dat, er, dat er zoiets komt. En... Uh, de mogelijkheden zijn. Dus ik hoop dat de gemeente dat gewoon ook ziet. Wij zijn er klaar voor en uh, wij kunnen bewegen. Laat ik oh, het zo zeggen. Oké, okay. Nancy bedankt en ik hoop dat het ja. voor jullie allemaal nog goed uit gaat pakken. Dankjewel. Ja, jullie bedankt voor de tijd. <laughs> Oké, okay, dan gaan we naar Yves Berendsen met zijn nieuwe single vanavond en we gaan ook nog met hem praten straks. ZFM. ZFM Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM, ZFM. Ik kan hier zomaar binnen. Ik keek je aan, wou met je praten, maar jij was niet alleen. Je ogen vragen dichterbij te komen. Ik voel dat hier meer ik zit en wil niet wachten Yves Behrens, een goedemorgen. Goedemorgen. En wat vond je van de muziekkeuze van Cor? Uh, ik vond hem sterk. <laughs> Erg, goed. Erg goed. Ja, Cor die zoekt altijd muziekjes uit bij, uh, bij het onderwerp. Uh, we gaan even terug naar Yves Beerdens in Zandvoort. Dat is natuurlijk al een hele tijd geleden dat jij uh, begon op te treden in Zandvoortse Café's, toch? Uh, ja, dat is ruim... Uh... Even goed nadenken. Dat is ruim een, uh, acht jaar geleden. Ja, en uh, van daaraf gaat het alleen maar de berg opwaarts. Zelfs uh, tot het Concertgebouw. Hoe was het in het Concertgebouw? Ja, dat was, um, ja, dat was echt iets heel bijzonders en uh, magisch. Iets waar ik al heel lang naar uitkeek. Uh, wat eigenlijk al uh, moest gaan plaatsvinden zo rond 2020. Um, maar ja om de we welbekende reden steeds uh, verplaatst. En uh, ja, afgelopen 2 mei mocht ik het eindelijk doen. En uh, ja, dat was boven al, boven al mijn verwachtingen. Dat was echt zo bijzonder. Dus na, dat heb ik nooit meer. dus na een aantal teleurstellingen van het mag niet, het mag niet. En dan is het ja. de complete ontlading van het mag wel. En, ja. en dat, is, dat is inderdaad magisch. Nou ja, um, ik denk dat het sowieso heel bijzonder had geweest. Maar het maakte het misschien ook nog wel zo'n extra bijzonder omdat je er dan al zo lang naartoe hebt geleefd en, uh, en om, ja, het, het, het, het was ook vrij kort nadat eigenlijk echt alles weer een beetje mocht. Dus ook alle ja, bezoekers en mijn fans waren natuurlijk ook ja, uh, lyrisch, die, ja, die, die hebben natuurlijk ook twee niks gedaan. Dus het was een soort samenloop wat het zo gewoon zo, zo super speciaal maakte. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een geweldige mooie ervaring. En dan uh, gaan we nou terug naar, het, naar de roots, naar het dorp Zandvoort. Ja. Uh, de muziekfestival Zandvoort, Zandvoortsep, die organiseert samen met jou, Yves Beers, nodigt uit. Ja. Dat gaat nogal wat worden. Uh, ja, ik moet je zeggen, die naam die komt eigenlijk... Uh, ik, ik, ik ben vroeger echt uh, met zingen begonnen in, uh, in de Café de Kriksbaan voor, uh, voor de Zandse luisteraars die... Uh, die dat we vast wel een keer van het café gehoord hebben. En daar deed ik eigenlijk altijd al... Uh, daar nodigde ik altijd al collega's uit. En dan deden we eigenlijk iets Berendsenhoogd uit op kleine schaal. Gewoon echt in de kroeg. en toen um, uh, kwam, kwam ik in gesprek met uh, Ron van Lauro en Hardy. En die zei... Uh, ja, die hebben natuurlijk met het muziekfestival in de zomer een, een aantal data dat ze... Ja, Verschillende feestjes organiseren, van satsa tot aan ethische, noem maar op, en toen zei hij, ja, het lijkt me zo leuk om iets samen met jou te doen. In 2019 hebben we dat voor het eerst gedaan, ja, dat was zo erg leuk, dat was zo druk en uh, dat vonden de mensen zo leuk, en natuurlijk uh, uh, ik zelf ook. Um, ja, en, en nu dan aankomende uh, ja, volgende week, zaterdag 27 augustus, de, de, de tweede editie, maar ja, nog groter en uh, nog breder opgezet. Ik uh, speel met de band en uh, mijn gasten zijn onder andere Oudine en Alexander Bouchonnier. Um, dus ja, uh, ook uh, hier kijk ik weer uh, rijk eruit. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, die twee grote namen? Nogmaals, er zijn ook andere namen ja. onder het DJ Lady Mix... ook wel bekend in Zandvoort. Sven Verstegen en Leslie Rosbach komen ook. Klopt, uh, ja. De O'Gene en de Xander die, die springen er een beetje bovenuit. Uh, hoe heb je dat zover gekregen dat ze komen? Uh, nou kijk, je moet natuurlijk wel een beetje rekening houden met... Uh, het festival moet natuurlijk voor de Zandvoort er zijn... en natuurlijk ook voor mensen erbuiten... Maar uh, dat is eigenlijk van jong, van uh, 16 tot, tot uh, misschien wel 60. Dus, dus ja, we zochten wel een beetje een gevarieerd uh, uh, programma. En um, ja, ik vind de mijne van Eugene zelf geweldig. Uh, is misschien niet iets waar je misschien gelijk aan denkt voor op een pleintje. Maar ik, ja, ik, ik kom natuurlijk veel in het land en ik, ik zie veel collega's en ik heb hun toen een keer optreden. En dat was eigenlijk. Uh, dus ja, dat, vond ik, dat vond ik zo leuk en zo, zo goed. Uh, dat ik dacht: uh, die wil ik erbij hebben. En uh, Xander kom ik dan nog wat vaker tegen. Die, uh, ja, die heeft gewoon een, echt een hele leuke show Met uh, liedjes van hemzelf. Maar ook gewoon voor op zo'n plein. Is het, ja, dat, dat gaat er als zoete koek in. Dus die uh, combinatie leek me heel leuk. En ik. Uh, <coughs> Ik moet je zeggen, het is altijd een hele drukke dag. 70, of zeg maar de laatste zaterdag van augustus voor alle artiesten. Want dat is zo statistisch gezien en de dag met het mooiste weer, vaak. <laughs> ja, dat is mooi. Die, dus, de, dus, de, dus de agenda zit er vaak al snel vol. Maar we waren heel erg blij dat O'Jean uh, dat en Xander toch nog een plekje voor ons hadden. Ja, Je hebt het zelf al een paar keer laten vallen. Uh, het plein. Het gaat een beetje lijken uh, op het tv-programma van uh, het muziekplein. <laughs> ja, ja. Uh, ja, klopt. Ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het is misschien wel een beetje te vergelijken met Muziekfest op het plein. Alleen, uh, alleen uh, ja, ik speel dan met band. En uh, wat je daar veel ziet, zijn het heel veel artiesten die allemaal één liedje doen en ja. af aan En dat, dat, dat, dat, dat vind ik nooit zo leuk. Ik vind dat je, als je op zo'n plein speelt, dan moet je wel uh, minimaal 20 minuten tijd hebben om iets neer te zetten. Dus dit, uh, ik, ik, ik, ik, ik zelf speel een uur uh, met de band en ik Sorry. sluit het af nog een keer een half uur. Dus, uh, ja, en, en, da, en, da, en daartussendoor en dan, uh, en dan natuurlijk het uh, topvolprogramma met Sven en uh, natuurlijk onze eigen Lady Mix, onze ja. Maxime en, uh, en Leslie Rosbach. Dus... Um, ja, wat ik zeg, ik, uh, als, het, als, het, als het weer mee zit en uh, dat ik haal het dag in de gaten, dat ziet er goed uit. <laughs> dan, wordt het een, dan wordt het ook weer een uh, onvergetelijke avond. Het, uh, dat hopen wij met z'n allen ook. Um, hoe laat begint het? Uh, nou, de muziek gaat aan om acht uur. Ja. <clears throat> zeg ik het goed. Uh, <laughs> ja, dat zeg ik wel goed. Ja, om acht uur gaat de muziek aan en dan beginnen we met... Uh, uh, met met de DJ Lady Mix. Mm -hmm. En dan van half negen begint het uh, vol programma. Uh, ja, en dan. Uh, volgens mij begin ik uit mijn hoofd. ergens rond de klok. van kwart voor tien. Ja, het is uh, eigenlijk. De, de, degene wie op, wat, op welk uur speelt. is niet zo belangrijk. I iedereen komt. En iedereen. Uh... Uh, uh, ja, als je er om acht uur. Uh, ben dan uh, kun je al lekker aardig in het zwiertje Het volle programma krijg je dan mee. Ja, precies. Inderdaad. Um, ik begrijp dat jij twee keer zingt. Ja, dat klopt. En ik doe natuurlijk ook uh, ja, met de mijne van Ogino weet dat het lastige. Maar natuurlijk ook wel weer uh, een duet met uh, Xander, onder andere. Mm -hmm. Dus uh, we proberen het wel een beetje... Uh, nou, ja. je, je bent eigenlijk de hele avond in beeld. Ja, ja. En, en je bent ook gast hier. Ik ben gastheer, dus de mensen zien me vaak voorbij komen. Ja, ja het duwet ja. met OG, dat had ik ook wel willen zien. Als je me niet leuk vindt, zou ik niet komen. <laughs> nou, die dag kom ik zeker. Ja, <laughs> ik ja, hoef ook niet ja. zo vet te lopen, ik woon ernaast, dat scheelt. Goed zo. Hey, ontzettend bedankt uh, voor het gesprek. Ik wens jullie heel veel succes en heel erg mooi weer. Nou, je hebt zelf al gezegd, ja. statistisch moet het mooi, dan moet je niet al te hard roepen. Nee nee, nee, nee, nee, nee, klop het af, klop het af. Klop het af, klop het af. Dat kan je altijd zien. Nee, maar het, het, het, het, Laat het gewoon lekker weer zijn. Ziet er goed uit. Ja, ziet er prima. Uit. Uh, Yves, bedankt. En ja, uh, we, we zien elkaar volgende week. Gezellig mannen, dankjewel voor jullie tijd. Dankjewel. Oké. Okay. wel. Oké. Okay.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 Well then I saw her face. Now I'm a believer not a trace A doubt in my mind I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A out in my mind I'm in love oh, I'm a believer I couldn't leave her if I tried Said I'm a villain Just inside. And he said, no, I just Na twee stukjes muziek, omdat we wat tijd over hebben... proberen wij contact te leggen met de van het Wapen van Zandvoort. En we willen graag praten over het festijn van vanavond. Mocht je ons horen, we proberen je te bellen en we blijven het proberen. En we draaien nu nog even de muziekje. Het was een stuk van de agenda, de hele agenda wel... want wij proberen nog steeds verbinding te maken met het Wapen van Zandvoort... waar Brigitte ons gaat vertellen over vanavond. Um, klaar voor de start? Heb je altijd alles op een eigen circuit willen rijden? Dat kan. Kinderen zijn welkom met stepjes, skiers, volwassenen met rollators, scootmobiel of een elektrische rolstoel. Je kan met van alles meedoen op woensdag 31 augustus. Van half drie tot vier uur op het louis davis Carré in het centrum van Zandvoort. Maar je moet je wel even aanmelden bij... Uh, Linda En Linda heeft een uh, pluspunt um, e-mailadres. L.oudendijk, apenstaartje, pluspunt, zandvoort, .nl, Of bellen naar 06-33-80-3279. Uh, van pluspunt hebben we er ook nog eentje. Kijk zeker op hun website, want er gebeurt uh, van alles. Maar er is op 23 september een uh, gratis uh, training... dementievriendelijke samenleving. En hoe herken je dat nou... Uh, iemand met dementie of mantelzorg helpen. Uh, hoe, hoe kan je dat doen? En ook de vaardigheden in omgang met de mensen van dementie. Aanmelden wel bij Pluspunt. Kijk op de site, want er staat van alles op. En uh, zij hebben een hele grote ladder. En je kan je opgeven voor aantal dingen, zijn gratis. En een aantal dingen moet voor betaald worden. Dan hebben we nog nieuws van het IVN Zuid-Kennemerland: uh, feest in het weekend van 3 en 4 september. Ja, er is dan ook uh, Grand Prix toevallig. Dus je kan wel gaan kijken. In ieder geval is de eerste vleermuis excursie, is net buiten de Heimanshof En die begint om half acht s'avonds. Uh, je moet je daarvoor aanmelden. IVN Haalbemeer, apenstraatje, gmail.com Dan is er ook nog een avondduintocht op uh, zondag 4 september. En die begint om 7 uur. En dat is ook een nachtexcursie uh, en er wordt ook gevoeld aan, uh, aan alles wat daar is. Uh, mos kan gekijkt worden, je kan luisteren naar de, het kloppen van de specht. De wandeling duurt ongeveer vijf kwartier en loopt door de duinen, bos, zandvlakte en bij het water. De verzameling uh, is bij Nationaal Park zuid kennemerland ingang Bleek en Berg. Maar ook hier is reserveren verplicht op wwwnp zuidkennemerlandnl uh, Tot zover de agenda. Ja, en ik heb goed nieuws. Je hebt contact. Ik heb uh, Brigitte aan de <laughs> telefoon. <laughs> dat is mooi. Dan gaan we gelijk door. Brigitte, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Uh, je was al druk bezig vanmorgen met je terras? Ja, nog steeds. We zijn druk uh, aan het opbouwen. <laughs> ja, van de, vandaar dat je even weg was. Ja, ik had in mijn wekker gezet om kwart voor twaalf. Dus ik denk, oh, shit. <laughs> <laughs> ja, wij, wij waren iets eerder, omdat we wat tijd uh, over hadden. Ja. Maar uh, wij begrepen wel wist dat jij uh, druk was. Want ik zag al, de afsluitborden staan er al, enzovoort, enzovoort. Dat je ja. druk bent met opbouwen. Ja. Ja, inderdaad. Ik ben druk met opbouwen. We hebben een uh, gaaf evenement vanavond. Ik zag al een heel groot podium staan op het podium. Klopt. Ja. ja. En dat ik klopt. heb ook uh, een heleboel artiesten, heb ik, uh, staan. Ja, zeven. Zeven live bands. Liverpool Link. Ja. Freek Volkenband. Band. tape. Ja. De Dijk. ...Randy Moore van Kessel en Alster Brandweer. Dat klopt helemaal, ja. <laughs> kan je eens wat vertellen over, over deze bands? Uh, ja, nou, dat zijn... Uh, al die bands hebben... Wij doen al vier jaar uh, derde donderdag live. En uh -huh. uh, al deze bands en uh, artiesten hebben gedurende de afgelopen jaren... ...bij ons opgetreden in het Wapen. En ik, het leek mij leuk ook, omdat natuurlijk... Uh, ja, uh, een andere tijd is geweest om nog eens een keer groot uit te pakken met een concert van al de bands die hier zijn geweest. Dus zij hebben allemaal een keer op de derde donderdag, dus donderdag hebben, gespeeld? Ja, ze hebben allemaal een keer op de derde donderdag gespeeld. Sommigen vaker dan één keer. En uh, dit is dus eigenlijk een beetje een uh, slotfeest uh, uh, van uh, de afgelopen jaren uh, van de derde donderdag live. Daarom heet het ook derde donderdag live in concert. Mensen vinden dat verwarrend dat het dan op zaterdag is. <laughs> ja. Maar dat is de reden waarom het derde donderdag live in concert heet. Nou, die, uh... Uh, we, hebben, we hebben nu al de bands die we nu uh, steeds spelen die contacten wel, omdat gewoon als het vanavond een succes wordt, willen we dat gewoon volgend jaar weer herhalen met de bands die dan aankomend jaar spelen bij het water. Dus dat lijkt me super tof. Dus dan ja, gaan we vind... vanavond afwachten. Ik vind uh, de oplossing van de derde donderdag naar zaterdag vind ik een hele goede. Want het is <laughs> inderdaad al jullie, uh, jullie vaste bands op de donderdag. En het wordt één groot afsluitend concert vanavond. Ja. Uh, iedereen speelt live? Iedereen speelt live, ja. En, en uh, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar met opbouwen en afbouwen nou, dan? dat is wel even een uitdaging. <laughs> maar Rafael en um, uh, Ewoud. Rafael is uh, bassist van zowel De Dijk als uh, van Kessel. En uh, we hebben een drummer die speelt in drie bands. Dus dat is wel oh, dat fijn, is fijn dat die hier gasten elkaar allemaal kennen. Uh, de Liverpool Link is vrij uh, akoestisch. Dus die, die plug alleen twee gritaatjes en een ukulele in. En dan gaan ze spelen. Dan kunnen de andere Alles staat dan klaar. Ze spelen allemaal met één drumstijl. Ze spelen allemaal met één... Uh, gitaar uh, Ik weet niet hoe die dingen allemaal heten Daar heb ik geen verstand van. Maar ze, ze, ze doen gewoon een stukje erin. En ze hebben vijf minuten en ze weten allemaal hoe het werkt. Dus als het goed is. Ze gebruiken allemaal elkaar, uh, elkaars ja. techniek. Dat is wel handig. Ja, ja, ja, ja, er staat één set techniek en één drumstel. Nou, en dan gaan ze staan en dan gaat, gaat het los. Dus dat is, heel, uh, dat is heel gaaf. Maar gelukkig hebben zij daar meer verstand van dan ik. Ja, ik, uh, ik zie wel waar jij verstand van hebt. Want jij gaat ontzettend druk in de rondlopen, inderdaad. Zo. Nou, ik uh, al, ik, uh, nu ja. ja. Ik ben nog heel druk aan het opbouwen. <laughs> ja, dat gaat vanavond niet veranderen, denk ik. Want ik, uh, nee. ik voorzie dat het erg druk wordt. Ik hoop het. Ga je het hele, ik plein, ge je het hele plein gebruiken? Ja, en, uh, ja ik, uh, en het is ook wel leuk, want ik wil nogmaals toch eens een keer laten zien dat dit wel een fantastisch evenementenplein is. Dus uh, dat is ook de reden waarom ik weer eens een keer zo groot uitpak. Nou, we zijn, uh, zijn zeer <laughs> benieuwd. We, ja. komen, we komen zeker kijken. Nou, graag. Uh, hoe laat begint het? Het begint om half acht. Om half zeven staat het podium start klaar en is de muziek aan en gaan de barren open. Er staat de hele avond een food truck op het plein, want onze keuken is dicht. Maar er kan de hele okay. avond gegeten worden. Vanaf zes uur tot uh, twaalf uur kan je gewoon eten hier op het plein, dus dat is wel prettig. Uh, nou, er zijn natuurlijk bierbarren en uh, kan je ook uh, wijntjes krijgen, dat is ook heel prettig. Ja, dus uh, half acht gaat de muziek. Uh, uh, ga, de ga de eerste band spelen. Het is eigenlijk een uh, compleet verzorgde avond... met eten en drinken erbij en ja. uh, goede muziek. Ja. Nou, uh, ja. we gaan het uh, zeker zien vanavond. Oké, okay, uh, ik, ik, ik zou zeggen, ga nog maar een beetje rondrennen... met, uh, met van alles wat je nog neer wil zetten. Uh, ja. stoelen, parasollen. <laughs> ja. Het is nu zootje. Nou Ja, het dat komt, dat komt vanzelf wel goed om een uur of vier, ja. denk ik. Ja, zeker. Okay, dan staat het helemaal voor elkaar... en dan uh, komen we vanavond even kijken. Hey, hartstikke bedankt En uh, okay. nou, veel plezier vanavond Dankjewel Oké okay. Doei Doei Doei What you say But only metal What a ball Drive.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 It's from yourself. You have to hide. Oh. come up and see me to make Let me smile. smile. Uh -oh. I do, do what you want, want. but I. Dit is het laatste stukje muziek waar ik nog wat van mag zeggen en daarna draaien we nog een stukje muziek. We hebben wat tijd over. We sluiten dit programma af. Het was Goedemorgen Zandvoort van 20 augustus in de studio aan de Tolweg. Mocht je een keer komen kijken of luisteren, kom dan gezellig langs. Wij zijn hier van 10 tot 12 en iedereen die een keer wil radio kijken, die is welkom. Cor Draaien die heeft de muziek gedaan, de jingles en het was weer goed. Cor? Ja. Weer gevarieerd op, uh, op het onderwerp af. Je vond het leuk, ook het eerste nummer zeker. Ja, ook het eerste nummer, ja, ja. Ja, dat is een, een soort must. Maar goed, er was jazzmuziek, er was allerlei muziek die erbij hoorde. Uh, Yves hebben we gehoord. En als laatste hebben we gepraat met uh, Brigitte van de Echt van het Wapen van Zandvoort. Waar vanavond het grote festijn plaatsvindt je op je... het Gasthuisplein. Hoor je ook die piepjes? Ja, ik hoor ook die piepjes. Dat komt omdat je koptelefoon zo hard staat. <laughs> Oké, okay, dan moet je hem wat zachter zetten. Nee, dat moet je zelf doen en dat... Oh, heb ik dat gedaan. Slaat dan in de micro. Nou, dan, dan doen we het zo wel. Uh, Hans Botman heeft de redactie gedaan... en voor deze prachtige onderwerpen gezorgd. En mijn naam is Ben Zonneveld... en ik wens jullie een heel prettig weekend.